Met het de twee mannen die dinsdag zwaar gewond raakten toen ze in Breda van het balkon zouden zijn gesprongen, hebben aangifte gedaan tegen de politie. Die viel de woning binnen omdat daar zware wapens zouden liggen. Agenten ontdekten in de flat een dode man. De twee mannen worden verdacht van betrokkenheid. Hun advocaten zeggen dat de agenten dusdanig geweld hebben gebruikt dat het tweetal van het balkon is gevallen. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra... maakte excuses voor eerdere uitspraken over de no-go-zones in Nederland... en Nederlandse politici die een brand zouden zijn gestoken. In de Telegraaf zegt hij dat hij de uitspraken uit 2015 betreurt. Hij beweert dat hij landen door elkaar heeft gehaald... en niet meer weet hoe hij die, die fout heeft kunnen maken. Steeds meer migranten proberen via de Italiaanse Alpen Frankrijk binnen te komen... om daarna verder Europa in te gaan... Ondanks de kou kiezen ze bewust die route om grenscontroles te omzeilen. De burgemeester van de Italiaanse wintersportplaats Bardonecchia... zegt dat de afgelopen vijf maanden al zo'n 800 migranten... hebben geprobeerd de oversteek te maken. Veel migranten worden door de politie tegengehouden als ze in Frankrijk zijn. En een Britse chirurg die tijdens transplantaties... een initiale branden in de nieuwe lever van patiënten... heeft een boete van 10.000 pond en 120 uur taakstraf gekregen... De 53-jarige man gaf toe dat hij de 4 centimeter grote initialen inbrandde met een apparaat dat bedoeld is voor het dicht schroeien van bloedvaten. De actie had geen gevolgen voor de gezondheid van de patiënten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 2. Morgen breekt vanuit het zuiden de zon vaker door. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Zondag zijn er vooral in het zuiden zonnige perioden. Was... Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat maar 60 kilometer file in de Randstad, dus dat is minder dan anders. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Amstelveen... 5 kilometer en een kwartier verdraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A10, de ring van Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij in Amstel. Daar is de rechterrijstrook dicht en de vertraging in 10 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 11 kilometer en drie kwartier oponthoud door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knoopend Ridderkerk 4 kilometer en 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu, Zandvoort draait door. Ja, luisteraars, welkom terug bij Hans met zijn vrienden. En nu in de avond. In de avond. En een schone tafel. En een schone tafel, ja. Ja, dat krijg je als een glas water. Nou, hij was ja, niet helemaal vol. Ja, je krijgt de volgende keer een, een flesje met een speen of zo, Hans. Dat scheelt een heel eind. <lacht> dat denk ik ook, ja. Als je die dan omstoot, dan gebeurt ja, er niet zo heel veel. Nee, ik, ik neem geen glas water meer. Ik heb hem nu weer volgemaakt. Ik wou zeggen, staat hier <lacht> toch echt. <lacht> ja. Dus ik heb een, een plaatje waar ik mee begin, heb ik een beetje eigenlijk erbij uitgezocht. Ach. Dat vond ik wel een hele leuke. <lacht> ja. <lacht> Ja, het lopen het over het, het water nee, van Marco Pussato slaap... en Sita. Het slaapt nergens op. Dat oh. weet ik ook wel, wat ik uitgezocht heb. Nou, het slaat gewoon. Maar we gaan luisteren. Kom luichen. maar door. Weet ja. je wat het is? Nee, dat gaan we nu horen, toch? Mo Moet je hem horen? Komt hij aan. Komt aan. Moet je hem horen. Festival toen Hans nog een kleine jongen was. Ja, nou dat is al heel lang geleden. Ja, precies. De ja. Maar ik vond, het slaat ook nergens op op een glas water dit hoor. Dat geeft uh, niet. Ja, maar ik, denk, ik zag gewoon Ik zag, van, ook een, varken, ik zag een ding op een drumstel. Ja. Ga je wat vertellen? Wat is nuttig? Wat doen we hier? Ben ik hier bij de Ja. <laughs> Ik zeg gewoon niks, hè. ik laat hem gewoon. Maar, uh, ja, precies, dat is ook beetje, het beste. Een beetje raaskallen, denk ik. Um, wat was wat trouwens... heb jij? Ja, ik moest ja. wel grinniken. Wat, wat heb jij ja, ja, eigenlijk? Ja. Ja. Veel te veel. Oh. maar um, in, uh, Voor de medewerkers van het tuincentrum Osdorp gisteravond... was het wel even heel, heel erg schrikken. Want tussen een partij gedroogd kurk dat uit het buitenland vandaan kwam... werd een schorpioen gevonden. Het beestje bleek te zijn meegereisd met de bestelling. Het gaat om Europese schorpioen. Uh, die veelal in het zuiden leeft. Het dier wordt ze nu en dan aangetroffen op het uh, Nederlands grensgebied. Um, er is ook een foto te zien. Het is prachtig hoor, zo'n schorpioen. Uh, dit is ook gelukkig geen giftig exemplaar. Maar goed, een steek is wel pijnlijk en kan mogelijk wel gevaarlijk zijn... voor mensen die allergisch zijn. Nou, de medewerkers hebben het diertje gevangen... en die hebben het overgebracht naar de reptiele opvang in Zwanenburg. Dus ja, met het beestje gaat alles goed... Maar ik denk, ja, je zou nog op je ja, neus kijken ja, als je zo'n beetje hier. Het komt gebeurt ook hier. wel eens bijvoorbeeld door een, tussen een partij bananen: dat ze zo'n grote, ja. grote spin ertussen vinden. Goed, Hans, ja, daar ja. ga ik verder niet op in. Ah. Ja, maar het is precies hetzelfde. Ro ja. Nou, nou je, je, je zegt dat. Gisteren liep er een spin op nee. mijn hand heen. Ja. En ik heb de rest van de avond zitten googelen hoe ik die vork weer uit mijn hand kreeg, zou krijgen. Ja. Nou, nah. <laughs> Ticket eruption to the moon. Ja, je zou maar een enkeltje naar de maan krijgen. Yeah. Huh? Ja, ja, so, ja. Uh, maar goed, uh, we gaan uh, meteen door met uh, Kill 'em with kindness van Salina. Kom als die wil starten. Ja, hoor doen jullie wel. Oh. We hoorden hem voor de uh, break. Hoorde je hem al even Het nummer van Crowded uh, House? Was iets te kort? Dus oh de Ja, ja, de inderdaad, ja, ja. yeah we don't have to fall from grace put down En ik denk, het wordt, volgende week wordt het toch weer winter. Maar daar ga ik eventjes wat zomers tegenover zetten. Oh, gezellig. De, ja, ik heb een stamppot Hawaii. Oh, vertel, wat hebben ja. we er nodig? Een stamppot Hawaii is een, een lekkere en een zomerse stampot. Ja, ik denk, ik ga een beetje de zomer ja, okay. in. En het, een stamppot Hawaii, Hawaii laat zien dat een stampot niet alleen in de winter gegeten kan worden. Maar, je kan hem nu ook eten. Hè. Dat, je kan het eigenlijk altijd eten. En het, het gerecht is heel eenvoudig om te maken en snel klaar. En wat Volgens hebben mij we heb nodig? Volgens heb je in ieder geval ananas nodig. Volgens mij ook. Ja, Dat gaan we even kijken. Voor een stamppot Hawaai kun je vele verschillende ingrediënten gebruiken. Je kunt de ingrediënten zelf aanpassen... en zo een stamppot maken die aan je wensen voldoet. Voor het basisrecept van een stamppot Hawaai... heb je ongeveer 1 kilo kruimelige aardappelen nodig. 450 gram, daar komt die. Ananas, twee appels, 500 gram spitskool en zout en peper. Je kunt boter, melk en roomkaas gebruiken... om de stampot wat romiger te maken. We gaan het bereiden. Schil de aardappels en snijd ze in blokjes. Vervolgens kook je de aardappels in ongeveer 20 minuten gaar. Snijd ondertussen de spitskool in kleine reepjes... en snijd de ananas, appel en paprika in kleine blokjes. We hadden niet gezegd dat we paprika moeten hebben. Nou, die hebben we dus ook nodig. Bak de spitskool in een pan... in een klein beetje beetgaar... en bak de paprika heel even mee... Giet vervolgens de aardappelen af en stamp deze fijn. Gebruik Dit boter... is toch geen stamppot? Echt wel? Ja, zeker wel. Natuurlijk wel. Gebruik boter, melk of roomkaas om de aardappels romig en smeuig te maken. Schep vervolgens de spitskool, de paprika, de ananas en de appel door de aardappels... en breng alles op smaak met zout en peper. En dan heb ik nog een tip. Het is heel goed mogelijk om van de stamppot Hawaii een overschotel te maken... In dat geval schep je de spitskool, paprika en ananas en de appel... niet door de aardappels, maar houd je deze apart. Vervolgens bedek je de bodem van een ovenschaal met een aardappel... en leg je over ingrediënten op deze laag aardappels. Dek deze laag met groente en fruit weer af met een laagje aardappels... en bak het geheel ongeveer 30 minuten in de oven op 180 graden. En ik ben vergeten te vragen wat wij, na, wat wij altijd hebben... na wat wij gebruiken. En... Wat mij... De stamppot! Zo is het. Maar, maar je was zo snel, jongen. Ja, ja, ik denk het is een heel groot recept, dus ja. ik zal maar even snel praten. Nou, dan ik, zat ik er maar te wachten en, ja. en je ging niet eens zwijnen, maar. Ja, zo, moet je dit nog een keer doen? dan? Ja. Mag het nog een keer? We ja. hebben nodig... Juist, je kan het boter, melk en roomkaas gebruiken om het stamppot wat romiger te maken. Stam Kijk, zie je het? Nou, heb je het, ja, nou, twee moet keer het, dan. het wel doen, hè? Ja, en wat ja. gaan we als toetje eten hierbij? Want daar ben ik toch wel benieuwd naar. Ja, oma Rodi moest eventjes een, ja. een, drum, een drumgevallen erdoorheen gooien. Mijks, ik hield goed mijn mond dicht. Hè? Ja hoor, jij wel. Ja. Ik ben oma Hansen voor Ja, weet <laughs> ik het goed, hè? Ja. Een ja. um, Appel, appeltjes... Appel, appel, appel. Is het lekker, Ape hoor? Appeltaart. Is het lekker? En dat wat er is, ik heb geen idee wat dat is. Appeltje taart? Appeltje taart. Appel op appel, mijn taart. Appeltjes Oh. Oh appeltaart. Ja. Met slagroom of zonder slagroom? Zonder. Ja, want mama die doet dan um, een hele fijne suiker. Dat ja. Poeje doet ze dan ja. in de zeef en dan ga je zo doorheen schudden. Ja. Maar dat is toch eigenlijk geen toetje? Ja hoor. Bij ons wel. Ja, bij jullie thuis wel? Ja. ja. Oh. Als ik ah. Hans zou horen uh, uh, dat het kwartje valt, dan <laughs> moet ik altijd denken aan een stukje van Nederlandse hoop. <laughs> wat is dat? Nou, ik kom bij de toilet, jufvrouw, en ik verklaar. Ik plast nogal traag. Als kind kwam de bril een keer te vroeg omlaag. Muziek. Daar snap ik niks van. Ik ga Doei. weg, wat? Doei. Doei. Maar Pixie Lop. Huh? Ja. ja oh. Dat hey, zegt je meneer. Hey, ja. Ja. Uh. Ja. Hebben jullie nog wat te vertellen? Ja, 14, Want jullie waren, uh, ernstig uh, uh, over Dolfainen bezig. Maar, ik, ja, ja, sorry, ja, dan dat, ben ik even heel ja, meer ja, ja. Kwijt, hoor. Ja, 14 januari is er uh, <laughs> uh, ook van 8 tot 11 is er Zandvoort Lacht, een open mic en een comedy night. Verschillende comedians... Bestaande uit gevestigde namen en aanstormende talent. Komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen op de comedyavonden bij het Amsterdam Bied Hotel. De kosten zijn 6 euro. En de locatie is Amsterdam Bieds Hotel een Badhuisplein van twee. Nee, van nummer 2, vier. Nee, tot 4. Dus het is een heel twee groot en vier. Ja, dat is een groot hotel. Nummer 3. Ja. Mag ook. Doe het u maar. Gewoon bovenaan de kerk staat, kan niet missen. Nee, nee, nee, dat geloof ik ook niet. Dus. dus lachen. Lachen. Ja, respect voor degene die daar gestaan. Hè? Want, uh, nou, dat zeker. Ik, uh, ja. Een ja, ik vind lef, het altijd knap hoor. Een beetje lef heb je wel nou Ja, zeker. Nou ja, weet je wat het probleem is? Ik denk als het probleem voor die comedy. Wij uh, denken niet in problemen. Hartstikke Wij denken in oplossingen. Oh, puke. <laughs> Als je daar staat op dat podium en je ja. denkt, nou, ik heb nu een leuke grap verteld. en de mensen die lachen niet. Ik ja, denk dat dat het meeste, ja. het, het erge ja. is wat er kan gebeuren. Ja, Daarvoor maak ik mijn grapjes op de radio. Ja. ja Dan me hey, merken ze niet dat, je, dat ze niet om je lachen. Dat ja, precies. Is het. Ja, nee, ja. dat kan ik me voorstellen. Lekker veilig.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 Give me a reason. Pink en Nate Ruiz. Wat oh, keer nummer. Heerlijk. Ja. Yeah. Ja? Ja. Yeah. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, zeker weten. Het is toch raam na nou jouw tijd. Zeg. Ik dacht eerst dat het Adel was, maar het is niet. <laughs> Die blijft te <er laughs> hangen, hè? <laughs> nee, nee, nee. Zeg, um, ja. hem, is tijd voor het, het weer, Dat Het he? weer, is uh, time, time. Ja. FM Radio vanuit Zandvoort presenteert het strandweerbericht door Toet Kraaiensteen. Het is een mooie jingle, maar het is jammer dat het ventje er doorheen loopt te brullen. Ja, en dat jij er doorheen begint oh, te sleppen. Nee, het strandweerbericht voor vandaag en het weekend. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het koelt af naar zo'n graad of twee. Morgen is het een droge dag en in de loop van de dag breekt vanuit het zuiden de zon wat vaker door. In het noorden blijft het nog wel langer bewolkt. Het wordt uiteindelijk tussen de 4 en de 7 graden. Zondag schijnt het vaker de zon en in het zuiden zal het zelfs zonnig worden. Het wordt zo'n 3 tot 6 graden. Maandag neemt in de loop van de dag de bewolking toe... en later in de middag gaat het vanuit het westen regenen. Vanaf dinsdag is er wisselvallig winterweer met winterse buien... soms ook met onweer. Nou. Ja, en dan, ah. uh, en dan gaan we sneeuwen. Zie je, dan Prrr. gaat het veentje de weer weer de het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Frankie, Una, Vanessa, what you doing Saturday girl? I'm at least I'm doing nothing wrong. And I'm gonna my own and turn off my telephone. Up this game, nothing's won this one. And you can tell them, yeah, you can say whatever, I don't care. Trying to push me to the curve Just what I deserve I get on the nerves Damn, she got curves All of it is hers I talk, she talk But then it's my fault Run a living, she be tripping I did nothing at all Put me on a mission Trying to listen to the wrong Say I got a fiddle now like she's speaking to the wall No understanding Shot her demanding Yeah, I've been a around, Got my head on a bandage Girl, follow your mouth I've been taking advantage Say you're sick of my crap But did I hear? Higher. Saturdays en Florida. Ja. Ja, hoger, hoger, hoger. hoger. Is dat jij het zegt? Ik ja, <laughs> ja. wil ook wel vragen of iemand anders het zegt. Nee, nee, nee, doe me niet. De uitkomst blijft namelijk hetzelfde. Ja. Dat is een hele dus, goede opmerking, vind je ja. niet? Ja hoor. Dat is de eerste die die maakt vandaag. <laughs> <laughs> ja, ik waag me daar niet aan hoor. Tussen dat wedijveren van jullie. <laughs> had jij nog wat nieuws? Had? Ja, ja de, tijdens de uh, goed bezochte uh, nieuwjaarsreceptie. Oké, okay, muziek! Oh, nee. Van ons, van, van de seniorenvereniging Zandvoort... zijn twee trouwe vrijwilligers in het zonnetje gezet. Bijna honderd leden waren vorige week donderdag... in Theater De Krocht daarvan getuigen. De vele leden waren naar het gezellige theater gekomen... om het bestuur en elkaar de hand te drukken... en de beste wensen voor het nieuwe jaar aan te bieden. Voorzitter Gerard Kuipert. Ja. Kuiper? Kuiper staat er. ja memoreerde het afgelopen eerste lustrumjaar... en sprak tevens de hoop uit dat het ledenaantal stabiel zal blijven. Op het niveau van het huidige 700 leden. Ja, ik vind het toch heel mooi. Het kan zijn dat het Gerard Kuipert is, hoor. Ja, maar Kuiper. Het, ik ja. ken alleen maar Kuipers, dus vandaar dat ik dat eigenlijk... En, en de wethouder, Gertjan jan Bluis, die kwam ook nog eventjes binnen... en hij bracht namens de college het beste wensen over... en had een verrassing meegenomen. Wies de Jong en Ursula Eijgossen zijn al vijf jaar onafgebroken vrijwilliger bij DSVZ. Reden om ze een Zandvoortse vrijwilligerspeld aan te bieden. Nou, dat vind ik een hele mooie. Wat is DSVZ? Geen idee. DSVZ. Ah. De... Nou, zal hij het laatste de, de Vereniging senioren... Zet... Ja, ja. Sandwich. Ja, Sandwich ja. Ik ben nog blij Zandvoort. dat de wethouders ja. kwam verrassen en niet verassen. Want dan de nee, de... nee, nou, dat doet geert jan blijven. Nee, het is een... leuk dat vrijwilligers in het vrijwillige zonnetje worden ja, ja, Dat, dat vind wel, ik heel goed. Heel prettig. Ja, ja. Vind als, ik als, heel goed. Ze, als ze waren verast, dan zeg je ja. ze ook wel in het zonnetje. Maar, maar dan... ik hoorde van toen net dat, dat er iemand genomineerd is. Voor de zilveren speld of zo, wat was dat? Nee, dat is Rob van Zomer. Nee, dat is Rob van Zomer en van Zomer. Hij heeft geen kans. Wij worden het. Kust, lacht. 24 uur per dag. Dit is IFM. De politie heeft een oproep gedaan. Ze um, zoeken jongeren, ongeveer 15 leden tussen de 12 en de 18 jaar... en die zullen gaan meedenken over allerlei maatschappelijke onderwerpen. De politie werkt vaker met jongeren... en zo organiseert de politie zo nu en dan al een hackathon... Waar jongeren de politie op ideeën brengt om beter, sneller en slimmer rechercheonderzoek te doen naar cybercrime. Maar nu wil de politie jongeren voortaan ook betrekken bij allerlei maatschappelijke vraagstukken zoals intercriminaliteit. De politievlogger Jan Willem uh, die zegt ook jongeren denken, kijken en communiceren anders. Ze letten ook op wat goed is voor de toekomst. Bovendien willen we als politie beter contact met de jongeren... Als we goed naar elkaar luisteren, krijgen we ook meer begrip voor elkaar. Het werkt dus twee kanten op. De Jongerenraad komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten vinden bijna altijd plaats op een dinsdagmiddag op een centrale plek in het land. Voor de rest is er vooral online contact. Tijdens de bijeenkomsten wordt er altijd een vraagstuk behandeld. Dat speelt bij de politie, maar uiteraard leer je ook over de politieorganisatie en de interessante werkbezoeken. Je kunt je aanmelden voor de jongerenraad, dat kan tot met 30 januari. Daarnaast selecteert de politie alle aanmeldingen ongeveer 50 jongeren voor een selectiedag. En tijdens die dag kom je meer te weten over de politie en wordt er gekeken naar je vaardigheden. De politie zoekt uiteraard naar een mix van jongeren met verschillende opleidingsniveaus, achtergronden, interesses, ervaringen en meningen. De selectiedag zal plaatsvinden op 20 februari. Mocht je uitgenodigd worden, dan zorgt de politie voor een verklaring... dat je zelf op school toestemming kan vragen om vrijheid te krijgen. Je kunt je aanmelden op www.vraaghetdepolitie.nl Goed initiatief. Ja, vind ik ook. Die dus, pet uh... past er allemaal. Ik ja, het bij jou wat vijf man? de hand? Ja, wel. Zijn oren vangen dan wat op. Ah, dat After her dream with, with much, much desire. But when she got too close to her expectation. What? is er eentje die je niet zo vaak hoort. Te weinig eigenlijk, denk ik. Nou, wat je ook niet vaak hoort, is dat uh, vanwege... Je weet hof... niet eens welke het was. Oh, moet dat dan? Ja, dat moet toch... Jongens, krijg ik weer van uh, Marius op zo'n niet. Oké, wie was dit, Dit was uh, John, John Mellencamp, of volledig John Cooker Mellencamp, Paper in Fire. Oké, okay, ja, nou, daar gaat mijn bruggetje, yeah. hey? Nou, daar is je weer. Ja, nou dan ga ik maar vanuit het niks zo baft erin. Het RIVM waarschuwt voor smog vanwege de hoge hoeveelheid fijnstof in de lucht. De hoogste concentraties zullen waarschijnlijk voorkomen in de randstad. Fijnstof kan zich op het moment goed verspreiden vanwege het rustige weer. De luchtkwaliteit is hierdoor onvoldoende en mogelijk lokaal zelfs slecht. Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan volgens het RIVM samen met andere luchtverontreiniging leiden tot verminderde longfunctie, vererging van astma en COPD en een toename van luchtwegenklachten, zoals piepen, hoesten en kortademigheid. Dus um, mocht je dat overkomen, dat kan dus liggen aan uh, de smokvorming. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. ja. Ja, hier. Ja, weten we je hebt er niks aan dat je het weet. Maar, nou. eh, goed, weet je, in het weekend zullen de concentraties langzaam dalen. Maar dan kan de luchtkwaliteit lokaal nog onvoldoende blijven. Maar goed, uh, dus het wordt beter. Het komt niet door de vliegtuigen. Uh, mede door luchtverontreiniging. Ja, dus mede. Vliegtuigen. Maar vliegtuigen. vooral het fijnstof. Nou, vliegtuigen die, uh, zijn niet de enige die luchtverontreiniging. Nee, nee, nee. nee Daarom nee, hey, zei ik al mede. <laughs> ja, dat is een hele, ja, hele goede. Dank mee. je wel. Ja, ja, ja. Graag gedaan. Alweer een verzoekplaat. Oh? Ja, oh? en ik kon net, ik zat net al te zoeken, maar kon het berichtje van mijn vriendin niet meer terugvinden. Um, gelukkig had ik hem al aan Ro doorgegeven. Um, uh, vorige week had ik hem al binnengekregen, maar ja, het stond even in de wachtrij. Okay. Dus, uh, vandaag uh... dan alsnog. Ja. Forever Young. Ja, dit, dit, dit wil je eigenlijk. Ja. Dit wil je natuurlijk altijd. Hè. Ja, thuis, ja ze voelt zich ook mega jong. Kijk, dus, hartstikke ja, goed. Dat past enorm. Ja? ja. Nou, Speciaal voor je. Let's dance and start.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 Getting in tune, the music's played by the the madman. voor Young, al Speciaal verzoek. Ja. Yeah. Um, uh, nog over verzoek gesproken. De politie vraagt of u even um, mee wil luisteren. Uh, in Haarlem is er vanmiddag om kwart voor twaalf... Een, uh, oh, sorry. Uh, vanmiddag was het bericht geplaatst om kwart voor twaalf. Uh, een 23-jarige man uit Heemstede is uh, vrijdagnacht rond twee uur s'nachts slachtoffer geworden van een straatroof op het Houtplein in Haarlem. Dat was afgelopen vrijdag. De heemstedenaar werd aangesproken door twee mannen. Vervolgens gaven ze hem vanuit het niets een paar klappen op zijn hoofd. Daarna beroofden ze hem van persoonlijke eigendommen. En de daders zijn er op de fiets van het slachtoffer vandoor gegaan. De politie is dus op zoek naar getuigen. Mocht u informatie hebben, wordt u verzocht te bellen met 0900 8844. Dat mag tegenwoordig ook al niet meer. Je mag helemaal Noe, je mag nee, je niks weten. Ja. He, nee, is mag niks, hè. Nee. 106.99 Dit nummer heet na-na-na-na. Ik kan er niks aan doen. Feds fads run down the stairs Held me a cab going Nay, na, na, na Nay, na, na na, Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na na, na Oh, na, na, na na, na, na. To play that song Dan klinkt het toch een stuk beter als dat ik het gewoon zeg. Dit hebben ze niet gehoord wat ik deed. Echt, nee, Het is, is wel jammer, want Hans nee, ik was ik zat gezellig met zijn kopstem... mee te tetteren met hey, na, en na, na. Dat was wel heel grappig. Ja, ja. het is wel gezellig, maar het klinkt niet. Nou, ja, zei ik ook, het was wel dat ja. hangt er vanaf van welke ja. kant je het af bekijkt natuurlijk. Nou, vanaf mijn kant, Hans. <laughs> Hans, jij had net nog wat, zei je? Nee, heb ik niet. Oh, dat heb ik je ineens niet. Nee, nee, nee, nee, oh, dat nee, is nee, wel heel nee, nee, spannend. Dat, dan, uh, uh, uh, uh, RTV Noord-Holland... Ja, die vraagt uh, interviews aan het houden op straat. En dan wordt er gevraagd, maakt u zich zorgen over het stijgen van de waterspiegel? Um, dan zou ik meteen vragen, uh, binnen of buiten? <laughs> het huis of buiten het huis? In het huis of buiten? Nee, nee, nee. Oh, dan we het, of het over water? het zeewater oh, of hebben we het over nee. het IJsselmeer? Oh, dat bedoel je. Ja, <laughs> dus ja, ja. Het is opvallend dat ze nu naar buiten komen op het moment dat die camping in, in, uh, bij Edam daar... Uh, onder water loopt. Ja, ja. Ja, goed, dat, dat ding staat buiten dijks, dus ja, ja. Dat, is, dat is pech. Ja, ja. precies. Ja, moet je ja, niet Het kan, dijks, het kan gebeuren, toch? Ja. Had je dat trouwens uh, nog gehoord? Had je nog ver meer over het water? Nee. Uh, het hadden uh, 100 Haarlemse ouderen hebben een seniorentablet tablet cadeau gekregen. Dat vind ik zo geweldig. Senioren tablet. Dat klinkt als een uh, um, ja, tablet. Mm, ja, ah, een tablet. Um, er werd gezegd door 92-jarige Toos. Die is helemaal happy. Uh, nu hoef ik eindelijk niet meer te bellen. Maar kan ik mijn familie in Zweden nu ook gewoon vaker zien? Ze is dolblij met het senioren-tablet. Uh, als eerste van de 100 Haarlemse ouderen... heeft ze een tablet cadeau gekregen van de gemeente. Het um, tablet heet de Compaan. Het is eenvoudig te bedienen voor mensen op hogere leeftijd. Dus ook voor jou, Hans. Met één oh. druk op de knop. Is er bijvoorbeeld... Ja, je staat zelf al je vinger op te steken. Kom op, daarom zeg ik het, hè. Um, met één druk op de knop is er bijvoorbeeld contact vanwege met de huisarts of met de zorgaanbieder. Ik vind het echt top dat ze ja, dit hebben gedaan. ik, ook top. ik vind het echt heel, heel leuk. En maar zeggen, gebruiken hem niet als een plank om dingen op te snijden. Nou, wie weet. Ja, je ja. kan hem ook omdat ik een houden was. dat gebeurt ook. Frisbee. we ja. ja. ja, gaan gewoon door, hoor, Niro. Maar ik vind het leuk. Ja, ik vind het echt leuk. Ja. Baby Cat higher, awesome. Forever. Velsen. baby get higher. Nou, dat zo. je niet? Dat nou, we niet tegen een verkeerde. Nee, nee soms ja, kijk je op de klok en dan denk je, het is tijd. Ja, het gaat. veel is te hard, Soms ja, kijkt je iemand gevoel. op de klok in. Nee, ik kan, kan, kijken. <laughs> Jongen, nou, ja, ik heb zo'n zo ding die uh, op, de op de, mijn monitor zie dus ik precies staan hoe laat het is. 19:00 uur staat er. Ja, dus het is, <laughs> het is uh, echt inderdaad echt waar? Uh, niet in de hoek 19:00 uur. Ja. ja. Echt. Veel te hard. Ja, maar we, veel te hard. Je bent zo oud. Ja. Maar dat nou, zal je merken. mijn gevoel gaat de tijd veel te hard. Je zal, ah, ja. je je zal het merken, je gaat dat straks aan je kleinkind merken. Als die straks gaat lopen, dan denk je, borst dat is alweer een jaar verder. Nou, dat ja, gaat snel. Het gaat inderdaad allemaal. Ja. Uh, Heel snel. mijn gevoel veel te snel. Is ook zo. En hoe ouder je wordt, hoe sneller het lijkt. We gaan. Ro ja, precies. Het lijkt alleen maar. Ja, ja, ja. Dus. <laughs> We gaan straks weer uh, zingen. We gaan ja, weer replica gaan we weer we bij. gaan de... nieuwe nummers oppakken, ja. hoop ik. Ja, helemaal leuk. <laughs> Hoor je <guliffe> dat? Nou, nee, jullie zijn er een. Uh, uh, ja, en uh, een heel prettig weekend. En wij zijn er donderdag weer. Ja. En jullie zijn er vrijdag weer. Ja, uh, Ik zelf we weer. niet. Ik niet. ben nee, er niet. Uh, nee, we zijn voor je wagen. Ik dank je wel. Heel goed. Fijn weekend. En zoals altijd proberen we donderdag weer een georganiseerde uitzending te maken. Het <truhg> straks volgens het schema. Het heerlijk. in een probleem. Oh, yeah. <truh> dag. Fijne dag. Dag. Goed weekend. Doei. You can't be wrong Rocking and rolling all week long Saturday What a day Brewing all week with you Sunday Monday